Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 8 uur. Ho, ho. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Duitse politie heeft iemand opgepakt... voor het neersteken van drie vrouwen in Nuremberg. De verdachte is een man van 38. De politie is hem via een DNA-match op het spoor gekomen. Er wordt nog gezocht naar het wapen dat de man heeft gebruikt. Donderdagavond werden drie vrouwen in Nuremberg neergestoken. Ze zijn inmiddels alle drie buiten levensgevaar. De Franse politie heeft de Champs-Élysées in Parijs schoongeveegd. Betogers in gele hesjes werden met waterkanonnen en traangas weggejaagd. Het was de vijfde zaterdag op rij dat er in Frankrijk werd gedemonstreerd tegen de regering. Er waren wat ongeregeldheden, maar het was rustiger dan de vorige keren. Er waren ook minder deelnemers, in Parijs zo'n 3000. President Macron is de betogers op een aantal punten tegemoet gekomen. Zo gaat de verhoging van de brandstofprijzen voorlopig niet door en zullen de minimumlonen stijgen. President Trump moet op zoek naar een nieuwe minister van Binnenlandse Zaken. Ryan Zinke heeft hem laten weten dat hij opstapt. De minister wordt beschuldigd van belangenverstrengeling bij een vastgoedtransactie. Verder was Zinke in opspraak gekomen door het declareren van hoge reiskosten voor vluchten met privéjets. Om diezelfde reden trad vorig jaar ook al minister Price van Volksgezondheid af. Bewindslieden die niet met de nationale veiligheid zijn belast, moeten lijnvluchten nemen. De uitgeprocedeerde broers Maxime en Denise zijn vanmiddag opnieuw uitgezet naar Oekraïne. Begin juli waren de twee ook al het land uitgezet. In september kwamen ze terug op een toeristenvisum en ze gingen weer naar school en verbleven bij familie. Totdat ze woensdag werden opgepakt en naar een detentiecentrum moesten. Het Oekraïnse gezin woonde al 17 jaar in Nederland en de jongens zijn hier geboren. Het weer. Vanuit het zuidwesten trekt vanavond en vannacht een gebied met winterse neerslag over het land, met kans op gladheid. Op veel plaatsen kan een paar centimeter sneeuw vallen. Morgen is het op de meeste plaatsen droog. Het wordt dan 2 tot 6 graden. Dit was het NOS Journal. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 FM. Ho, ho, ho. Dit is Kerst met CFM. Met menu nu. De Euro Breakdown. Natuurlijk de Euro Breakdown, wat denk je anders? We gaan beginnen met de tips, want ik heb nog een appel te schillen met, uh, met Patrick Lodiers. Oh jee. Um, dus Patrick, Oh ho, ho, ho. wat heb jij vorige week fout gedaan? Vertel even voor de n mensen die niks, het gemist niks, hebben. ik heb niks verkeerd gedaan. Echt waar? Heb je niks verkeerd <laughs> gedaan, jongen? Die vertel maar. Oké, okay. nou dat was uh, iemand die, ja, dat, een, een, een band... Ja, die, die ja? schijnen uh, heel veel miljoen te verdienen. En 118 was... miljoen dollar. Ja, 18 miljoen In 2007, 2018. Ja? ja, die zou dat verdienen. En ja, jij uh, ook. Toen, liet, toen die... Uh... Jij ook. Jij ook. <laughs> ja, ja, ja, ja, ja. Maar die uh, ja, liet die nummer horen en vroeg aan mij... Wie is dit? En ik zei, dit is Coldplay. Ja. Het was niet Coldplay. Het was U2. Was het U2? Was het MeToo? Too ja. Nee, niet hashtag, niet hashtag MeToo. Nee, het is uh, U2, uh, Patrick uh, die had uh, vorige week een kleine bespreking... maar hij maakt dat meer dan goed... want hij heeft een plaat van U2 uitgekozen... en dat is Lights of Home, de Peter Strings-version... Die schiet gelijk helemaal van, uit de panty van deze plaat. Ik hoor na nou een keer echt tromgeroven. Bam! Een... Ah! Ja. Je had erbij moeten zijn, echt. Ja. Jullie worden Lights of Home, de Sint Peter Sphinx version van U2. Of was het Coldplay, Patrick? zelf maar in. We uh, <laughs> <laughs> hey, wij gaan uh, in de tussentijd uh, gaan wij uh, maar, door. Uh, maar, maar heb ik het goed door, gemaakt? Uh, je hebt het goed gemaakt, ja. Je hebt het zeker goed gemaakt. Okay. Ik ben eigenlijk wel trots op je. Ach, gelukkig. Ik zei ik ben, toch, uh, wacht uh, maar, ik zoek er eentje uit. Nee, ik ben nog te redden. Ja, je stil still saverbal. Uh. Oké, okay, gelukkig hey, fan, we gaan gelijk uh, door naar, naar jouw uh, plaat. Want deze had jij al, al heel uh, vroeg uh, tijdig ingestuurd uh, deze week. Uh, ja. Uh, moet, ik, uh, moet ik zeggen. En uh, waar heb je voor gekozen en uh, hoe ben je er zo op gekomen? Uh, de FEMS en uh, Motama. Motama. Ah, night. Ik ken hem goed. Ja. Yeah. Ja, All Night. En waar komt deze plaat vandaan? Um, ik hoorde hem voorbij komen en ik vond hem wel lekker klinken eigenlijk. Echt waar? Nou, dan gaan we eens naar luisteren. De Vams en Matoma. All night, no sleep, cause You Way if I don't learn to let go Frames en met all night. Ja. Tip van Vanity van deze week. Dus jij gaat vanavond ook weer een all nighter ga jij doen. Jij gaat de hele nacht door. De <laughs> hele nacht door met slapen. De hele nacht door met slapen. <laughs> Oké. Okay. Ah. Wat een gezelligheid. Heel goed. Heel ja. Goed. Moet ook gebeuren. Ja, ja. Dat is zeker maar. Wel belangrijk is slapen. Ja, met de komende tijden het ja. werk. is zijn, zijn best wel heftig in de kinderopvang. Echt waar? Is het zo ja. erg? Ah. Heb je allemaal van die meikies in, in, je, in je klas? Allemaal van die drukke... Nee, meer Patrickjes. <laughs> Ook goed. <laughs> met mensen <met laughs> <minstens> zo erg. <laughs> hey jongens, de tips tot nu toe opgezomd. Uh, we hadden onder andere Lights of Home van Patrick van YouTube um, En daarna hadden we All Night, Wams en Maathoma. Um, ik heb voor een plaat gekozen die past bij de tijd van het jaar. En uh, het is uh, geen traditioneel kerstnummer. Dat is alles wat ik erover wil zeggen. Ga oh, ja. lekker naar luisteren. Hallo lieve mensen. heeft er iemand een piek voor me. Ik wil me gezellig voelen. December is aangekomen. Ik ben hier de laatste mogen. Splinter nieuws, jas. Yes, Gaat kijk, wil je lopen? Eh, eh in mijn linkerhand Woo! Katjes beel in mijn rechterhand Watal is alles Jantje Smit, kom vechten dan nee. In shot dan Kronak, dit is Jan so Ik smak hem en zijn oma oh Katje, ja? ik vind je lekker okay. Is het goed als ik doe, niets van je, vibe, je leen? Wat ga je dan met je doen dan? Niet veel Oké, okay. als je maar wel met me deelt Tuurlijk gek, het is kerst, dus deze week geen scheid aan de rest Really Watal, Fabergé en Fjess of is die, like, zijn dankzij wat gebeurd nee, Niet niet weer wat gebeurt. Met een bak met biezen van Chanel geld over de bal met liefde, jawel overdadig en overvloedig, ik hou een fan Met die certified worldmate, bouw het mee Edy Foles en kerstdinees Maratak en cranberry Sneeuwpoppen met m'n popje. En bietjes met wat mayonaise Ik heb geen honger Oh, Maar ik stop me vol Ik heb geen honger Maar ik stop me vol Ik heb geen honger Maar ik stop Je weet dat ik met ding koud Galkoen is in de oven. We eten weer een oude. Het katje op schout, we eten als dout, aan brood. Ik hou het goedkoop als hou, hou Doe niet de appa's, neem nog een nakda's. Zit op mijn gakga's, een glu met een bakga's. Vorige kerst, misschien ging ik te hard. In deze keer doe ik dat weer. Fjess in de park, kom uit de rauw En nou, mijn huis rolt netjes riep dan. geen stroot meer over. Oh. Lekker rustig. Wat vind ik dit een lekkere plaat? Oh. Oh. En nog een filmpje van Maar helemaal in zijn element. Ja, ja, ja. ongelooflijk. Natuurlijke habitat. Als het gaat om kerst, jongens, dan uh, is, is er maar weinig uh, waar, waar, ik, waar ik nog vrolijker van, uh, van kan worden. Om het zo te zeggen. Ja, even om de tips even, even samen, dan, even te gaan samenvatten. Uh, we hadden uh, onder andere dus, uh, Lights of Home, U2, All Night, The Fans en Matoma. En we hadden de jeugd van tegenwoordig en Katja Schuurman met ho, ho, ho. En dat zijn dus de drie tips van deze week. <lacht> ho, ho, ho. Ah, oh, jongens, ik moet even buiten, een beetje aan de baan Ik, jongen, jongens, echt helemaal. <laughs> ik ben helemaal echt grof. Kijk maar even op de Eurobreak bij een Facebookpagina en dan oh, zie je hem uh, helemaal God. gaan. Het hele videoclip van Ho Ho Ho met Mike Bullet. Ja, inderdaad. <laughs> ja. Ja, daar krijg je echt, echt een heerlijk gevoel van, uh, kan, ik je, kan ik je wel vertellen. En uh, speciaal uh, toch ook wel een beetje voor, uh, voor Quinten, die helaas uh, ziek op zijn bedje ligt. Uh, en uh, ligt te creperen van, uh, ik weet niet waar hij last van heeft. <laughs> Heb ik uh, een plaatje voor hem. Die toevallig ook op uh, nummer 18 staat in uh, the Euro Breakdown. En dat is de Chainsmokers met This Feeling.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 Expectations And sometimes they go wrong But no one listens to me So I put it in this song. They tell me think We my head. Again, with us. Again, with us. Again, with us. Again, with us. I'm good. I'm good. I'm good. Let's go Again good. I'm good. I'm good. go Cause I hit him with a Fm And then with a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 I yeah, can see me catch you off my mind I can see me catch you off my mind Fast fast Guys, Shawn Mendes and The Lost in Japan remix Lekker. Heel even weer wat anders dan even de kerstplaten. Natuurlijk die het zo vaak tussendoor oh, oh, ook nog oh. hoort. Ja, dat was hem even. Ik heb net even het filmpje teruggekeken. Maar het was wel weer een beleving hoor. Verdorie. En ik zei dat ook tegen Fanny. Die plaat is best nog van oud van die Eurk van tegenwoordig. Ja, met met, uh, met Katjeschoen. Ja, toen land. je hem opzette dacht ik van ja, nou, dat, dat nummer ken ik wel een tijdje. Nou, weet je wat leuk is? Ja. Deze plaat is voortgekomen uit een, uh, een soort van wedstrijdje tegen, tegen Jan Smit en Bridget Maasland. Oh echt? Uh, ja, Die hebben toen ook toen een tijd een kerstplaat uitgebracht. En nou weet ik even niet. Volgens mij heeft de heuvelvertegenwoordiger wel gewonnen hoor, met die plaatsen. Dus dat, uh, dat, dat, dat zit wel goed. Uh, maar ik durf eigenlijk niet eens te zeggen hoe oud hij is. Ik denk dat hij al tien jaar oud is. Wie? Uh, nou, dit uh, Ja, ho ho ho van ho, de heuvelvertegenwoordiger in... Uh, okay, en, okay. en Katja Schuurman. Dat, uh, dat, dat, dat, ik durf het niet met, met 100% zekerheid te zeggen hoor, maar dat, uh, dat maakt niet uit. Uh, uit. Oké. Okay. Dat maakt niet uit. Hey jongens, het is uh, bijna tegen de klokken van half negen alweer. En dat betekent maar één ding. Uh, langzaam maar zeker uh, komt uh, er iemand uh, uh, aangestommeld. Uh, uh, ik hoorde net wat op de trap en ik hoorde ook wat, uh, ja, wat rondlopen uh, hier in de studio. En hij doet druk en hij is een beetje, een beetje raar. Een beetje hyper. Kom je naar de microfoon? Ja? Nee, kom naar micro. Oh, oké, okay, kom maar. De man schuift nu aan tafel. Schuif, je weet ik ben kapabel. Vertel echt geen fabel. Nog zoeter dan de wafel. Nog gezonder dan Falafel. Hey joh, die shit is zo verslavend. Yeah. En ik ben live in de house vanavond, yeah. Zero. Ja, dat betekent maar één ding. Dat was natuurlijk MC Falafel, de enige echte huiskeukentuin keuken, tuin en studio rapper die hier is. En uh, ja, even terugkomen tot uw plaat. Hij is al meer dan 10 jaar oud. Hij is 13 jaar oud. Ja? 13 jaar oud. De jeugdvertegenwoordiger Katja. En uh, ho, ho, ho. Oké. Okay. Dat gaat hard. Je wordt oud, Mike. Ja. ja, zeker, zeker. Dat, uh, <lacht> dat is één ding wat we vast kunnen stellen. Uh, daarnaast is natuurlijk uh, er is iemand binnengekomen lopen. En dat betekent maar één ding. We gaan beginnen met de onthulling van de nummer 20 tot en met 10. Want het is alweer zover. Ja. Op nummer 20 deze week hebben we Solo van Clean Bennett en Demi Lovato. Op plek 19 hebben we This Feeling van de Chainsmokers en Kelsey Ballerini. En uh, Ajen uh, Wida van Joyride en Skrillex staat op plek 18 deze week. Plek 17, Lost Last in Japan hoorde je net van Sean Mannes en bla, bla bla van Armin van Buren op plek 16. En Rise Johns Blue, plek 15 deze week. Uh, Robin Schultz, Erika Cirola van, uh, met Speechless op plek 14. En op plek 13 hebben we I Found You, Benny Blanco en Calvin Harris. Goodbye van Jason Derulo, David Guetta en Nicki Minaj vind je deze week op plek 12. En op plek 11 hebben we Praise You, Purple Disco Machine Remix van Fatboy Slim. En op plek 10 hebben we Losing It van Fisher. Gaan we uiteraard natuurlijk nu ook naar luisteren. We gaan ons zo opmaken voor de befaamde ronde. Je moet het maar weten. Fanny en Patrick, zijn jullie er klaar voor denk je? Zijn jullie voorbereid? Ik was het al een beetje vergeten, maar uh, ja, nee, nee, nee, ja. Ja? Nee, maakt niet uit. <lacht> we gaan jullie, het toch doen. Eén van jullie gaat verliezen en Fisher zingt jullie alvast toe. Fisher, Fisher, die zingt de verliezer alvast toe, want het uh, gaat natuurlijk over Losing It. Lekkere plaatjes, de Euro Breakdown. Onder andere Fisher Losing It, de nummer 10 van de Euro Breakdown. Straks, je moet het maar weten. Wie gaat te winnen? Patrick of Vanity? I'm losing it. Losing it. Ja, wie gaat er verliezen? Wie gaat er winnen? Straks bij. Je moet het maar weten. Daar we zo achter gekomen. Patrick en Fanny staan hier in de startblok klaar. Ja, we zijn natuurlijk nog steeds bij de Euro Breakdown. Spanning staat altijd ook het mond van: Je moet het maar weten. Ja. De zaterdagavond zindag met de allergrootste Europese hit. Dit is de Euro Breakdown. Ja, jongens. Het fel begeerde: ja. Je moet het maar weten. Zijn jullie er een beetje klaar voor? Nee. Niet? Ik nee. Zoals dus. gewoonlijk. Ja, Jongens, ja, maar ziek. het... het, het... Oké, okay, ja, nee. dit gaan we opnieuw doen. <laughs> dit gaan we opnieuw doen. Ja, ik heb er wel zin in. Dit gaan we opnieuw doen. Ben je er klaar voor? Ja. Ja? ja. Heb je er zin in? Ja. Oké. Okay. Nou, hartstikke fijn. Je <laughs> moet ik weten. Jongens, wat fijn. Bij <laughs> de <laughs> <Woe! laughs> Euro Breakdown. Alleen hier. Ja. Dat is hier even Superleuk en heel enthousiast. Hartstikke leuk. Ja. Jongens, ik heb de vragen klaarstaan. En uh, categorie muziek. Is het een beetje te doen? Ja. Ja? Zou ja. ik zelf... Ik het kan, kan het weten. Ik ben wel zeker meer, dat he? je gaat winnen. Ik denk het wel. We gaan maar beginnen. Je weet het niet meer tegen mij, hè? Ik, eh... Uh, Morgen week. Uh, eh, <laughs> eh, <laughs> eh, jongens, we gaan van start. In welk jaar stierf Elvis, Elvis Presley, the king of rock and roll, wie er de dichtst bij zijn is? mag, dat mag, ik accepteer hem. Was het. 75? Ja, zeg, wat zeg je, 1975? Vanity? Uh. <laughs> Maak het jezelf niet te moeilijk, hè? Uh, daar hou ik het op, uh, 1972. Oeh. Ja, Patrick zit er wel dichterbij. Oh, ah. Yeah. 19, <laughs> 1977 is hij oh, King uh. of Rock. Kijk, kijk, and Roll. Kijk, overleden. Dan uh, heb ik gewoon een punt. Je ja, hebt een punt. Ah. Yeah. Je ja, hebt een punt. Oh yeah. Dit is uh, <laughs> voor de uh, snelle onder ons. Oei. Welke Britse zangeres had een hit in 2006 met Rehab? Oh nee. <laughs> ja, je moet een altijd geven. <laughs> <laughs> ja, ik ja, uh, heb gewoon over Brits. En dacht, ja, ik weet dat Toen kwam het van nee. <laughs> ja. Ja, nee, ik zat met Adel in mijn hoofd, maar dat klopt niet. Nee, maar deze houdt wel van het drankje, laat ik het zo zeggen. Heel veel uh, oh, van het uh, drankje. Even in je wijnhuis. Godzomme. ik was nog niet klaar met vragen? Ja, je, je hebt al een antwoord gegeven, Brit, Brit. Wil je nog een puntje voor de eer doen? Ja. Had ik hem goed? Ja, je had hem goed. Oh, God, echt waar. Al sprak je voor je beurt. Dus nee, ik was nog niet klaar, want ik had, ze had, duidelijk, ik, gezegd? Ik, ik had duidelijk gezegd: nee, want deze is niet goed. Ik wou Adel zeggen. kwam niet met ja. ja. Zullen we hem gewoon heel even wegvlakken? Nee. Je blijft 1-0. 2-0. 1-0. 2-0. Hou je mond. <laughs> Als heb ik het bijvoorbeeld verloren hè? Da, da, da, da, da. <laughs> Welke zangeres bleef twee weken lang in de tophits met de plaat paraplu? Patrick was eerder. Ja. Maar volgens mij is het Rihanna, maar dan in Engels. Per. R Rella. Ja. Ja. ja. Ja. Ja. Ja. Patrick was wel eerder deze. Keer. Ja. Echt wel. Ja, Patrick, je hebt uh, tweede punt. Echt? Ik heb er nu eentje. Die is wel, uh, wel pittig. Ben ik nou zo goed? Nee. Oh. <laughs> en dit, wordt, dit wordt multiple choice. Dus let op, en dat moet ook wel. Misschien weten we het wel meteen. Welke uh, artiest. Heeft de meeste top 40 hits oh, gehad. En dan beginnen we met... Uh, A. Michael Jackson. B. The Rolling Stones. C. Queen. D. BZM. <laughs> dus, op A. Michael Jackson. Oh, deze B. The Rolling some... Stones. Deze is echt heel moeilijk. C. Queen. D. BZM. En als je deze weet, dan zou je eigenlijk nog wel extra punten moeten krijgen. Want dit is wel echt heel knap okay. als je dit weet. Weet je, ik zeg gewoon BZN. Niemand die dat verwacht. En het is gewoon dat antwoord. Oké, okay, jij zegt BZN. Ja. ja ik wel. hoop het voor je. Ik vind hem echt heel moeilijk. Want het zijn sowieso de eerste drie zijn echt goede. BZN niet? Nee. <lacht> <lacht> maar vroeger wel. Maar ik wil een antwoord, jongens. Ik, wil een ik antwoord. heb een antwoord. Het ja, een ik B. wil B. Die wil ik nog. B. Jij zegt ook B. Wat, is, wat was B? Niet ZN, maar gewoon B. Ja. ja. Nee, Peter, had hem wel goed. Ja, echt waar? BZN. Oh, wow. BZN heeft 55 uh, top 40 hits uh, gehad. Ja, het is echt zo. Ik, ik, ik was hem vanmiddag was ik hem aan het klaarzetten voor jullie. Ja. Um, en dat zijn onder andere uh, uh, platen zoals uh, Amor, uh, Ban Banjo Man, Barber's Rock, Blue Eyes... Chanson d'Amour, Shizara, DeSanya, Don't Say Goodbye. Al die klassiekers, Everyday I Have to Cry, zat er ook nog bij natuurlijk. Mooi, mooi. En goodbye. Van BZN. Ik ben ik bezet en zo'n goede band. Oké. Okay. <laughs> Sinds vandaag. Nee, maar dat, dat, dat, dat, dat, dat. Volgens mij is Mike net zo in shock als ik ben. Nou, dat, dat ik het goed ik, heb. Ik was Vanmiddag was ik echt in shock. Ik had het niet verwacht. Nee, ik nee. ook niet. Maar ik denk, al die antwoorden zou je zeggen van ja, dat kan wel kloppen. Maar dan heb je BZN ertussen zitten en denk je van, waarom heb je hem ja. ertussen gezet? Ik denk van, weet ja, je, misschien is het wel... Ja, waarom geen schoenen? Nee. Dat was mijn eerste, ja, maar... eerste gedachte. Maar, maar dan ja, denk, ja, denk, denk ik denk, van, dan dit is gewoon is het goede antwoord. moet 3-0, dit is wel echt... Uh, al, maar, al, wel de kranten. Al was dit op het scherm. Ja, maar je hebt nog steeds niet op Eigenlijk die manier... Eigenlijk 4, hè? Je hebt, je hebt nog steeds niet op die manier van Quinten gewonnen. Dus... Nee. Het maakt niet uit. Maar... Het maakt niet uit. Maar... Ik heb gewoon gewonnen. Het maakt niet uit. Ja, niet van zijn... Ik was voor mezelf wel verbaasd dat ik de antwoorden op de vragen wel wist. Nou ja, allemaal. Ze, ze wisten wel. Nou ja, op de laatste na wist ik ze allemaal wel. Zie je, Zie je? ik wist ze wel allemaal. En daar valt wel, daar valt wel wat voor te zeggen. Ja. Ik, ik wist namen. Ja, ja nou, en ik heb gewonnen. <lacht> gefeliciteerd. Zegt ja, dank je, je, dank je. Zegt hij, hè? <lacht> ik, ik heb gewonnen. <lacht> nou, maar hoe pijnlijk is dat ik gefeliciteerd zeg. En niet van, nou en? <lacht> ja. Nou huh. en huh. <laughs> Jongens, kibbelen jullie lekker uit Rita Ora, Let You Love Me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 <laughs> you acting tonight? Is it loud or no? Cause my body is calling for you, calling for you. I need someone to do the things that I do. the end. there ain't no science here. we hebben een hele felle discussie die wij nu gaan over. Ja. Even voordat we, dat, uh, voordat we daar naar die discussie toe gaan. Um, je hoorde net hoorde je de nummer uh, twee uh, hoorde je dus, uh, van Your Breakdown. Dat is In My Mind, Dinora en Gigi Agostino Daarvoor Sam Smith, Calvin Harris met Promises... en Let You Love Me van Rita Ora. De discussie gaat over tatoeages. Ja. Valentin en ik zaten net even te fantaseren wat we graag willen hebben. Mm -hmm. en, en ja. wij vinden dat uh, uh, ja, uh, wel heel fijn als we dat uh, ooit een keer mogen laten zetten um, maar nou zegt Patrick en het, de, de uitspraak is goed, de gedachte is goed maar hij zegt van uh, ik, ik wil dan wel een tatoeage die dan wat voor mij betekent ja dat nou, klopt dat ben ik met je eens ja. Ja. zeg ik tegen hem nou, dan vind ik eigenlijk wel dat je de euro breakdown heel groot op je rug kan laten zetten en dan wou ik eigenlijk erachteraan zeggen, van dat betekent het voor me. Nee, dat wil ik niet, want dan krijg je misschien over een paar jaar spijt van, zegt hij. Ja. Dus hij krijgt eigenlijk, en dan wil ik even dat alle fans van de Euro Breakdown, alle tien, tien mannen en vrouwen, <laughs> nu opstaan. Uh, en dan gewoon heel hard boer roepen. Want uh, Patrick zou dus spijt boe. krijgen van de Euro Breakdown. Nee, nee ik krijg geen spijt van de Euro Breakdown. Maar als het straks, ja. je weet, het, je ja. weet nooit ja. hoe het loopt. Ja. Straks bestaat het niet meer. En dan? Dan heb je een heel mooi gedenkwaardig iets op je rug staan. Ja, dan heb je ja. een herinnering eraan. Ja. ja, Je hebt ja, toch dan een dan mooie ik, tijd hier. Dan, dan, je dan heb je toch een ja. telefoon voor met foto's en video's? Ja, maar als die telefoon valt en je kan die ja, geen bek nog... maken, dan wordt, die, dan wordt die gewist. Nee. Ja? Nee. Dit kwijt? Nee. Dit ja. kwijt? Ja. Ja. Nee. Hetzelfde nee. werd tegen mij gezegd dat ik een had waar zetten met mijn beste vriendin. is dus van Wat nou als jullie uit elkaar gaan? Ik van Dan staat er nog steeds voor mooie herinneringen. Ja. Nee, dat kan niet. Misschien is het wel. Uh, <laughs> hè? Misschien zijn ja. het niet de leuke herinneringen die je dan nog. Uh, tot oh, je tuurlijk. Ja, mm. Maar dat kan je mm. zelf bedenken. Ja, ja vind nou. ik ook. Vind ik ook. Ik ben het totaal met vanity eens. Je bent het met iedereen eens. Ik ben het met mij Het Echt volledig. maakt jij vanity wat het heen. zegt. Je bent het toch niet met mij eens. Dus. dus. <laughs> deze, dus deze discussie ga ik over twee minuten ga ik die verder maar zetten. Nee. Ja, ik ga het echt En waarom gaan we die discussie straks pas verder zetten? We gaan even door naar de nummer 1. De onthulling, de ontknoping van deze week van de Euro Breakdown. We gaan beginnen bij de nummer 10. Dat is A Losing It van Fisher. Electricity Silk City featuring Dua Lipa vind je op plek 9 deze week. En op plek 8 Body and Light Luxury van Brando. Grapevine en Chesto staan op plek 7 deze week en breathe, breathe, Breath, Breathe van Fat en Christopher en Jim Cook vind je op plek 6 Happy Now van Kygo vind je op plek 5 en Let You Love Me, Rita Ora op plek 4 deze week Promises, Calvin Harris en Sam Smith op plek 3 deze week en in, in My Mind, Dinero en Gigi Acostino op plek 2. De nummer 1 voor de mensen die hebben opgelet dat is dan uh, Marshmallow en Bestie met Happier. Gaan we uiteraard als jullie draaien, dan gaan we natuurlijk ook het programma mee afsluiten. Voor Patrick betekent het programma niks, dat, uh, dat, daar zijn we nu <lacht> achter. Jongen, uh, het, dat is, is, het is niet uh, waar. Het is ja, niet uh, wa ja, is nee, waar. Je zou er niet nee, eens een tatoeage is van laten zien. Je zou nee. het niet eens een tatoeage plaatsen. Nee, zeggen. dat zou ik inderdaad niet doen, nee. Vind ik echt maar dat betekent niet dat ik treurig. de euro-breakdown... Ja. Nou, ik vind het echt nee. wel, wel wat treurig. Nee. Uh, ja, nou, ik vind het echt treurig. Dat is het niet. Nou, vind ik wel. Ik ben blij dat je er uh, het niet mee treurig. eens bent. Nou, ik vind het verschrikkelijk. <laughs> ik vind het echt walgelijk. hier? Ja. wat vind jij ervan? afschuwelijk. Ja, ik ook. Ja, ik vind het ook afschuwelijk om echt, dat ding toch? op mijn rug te laten tatoeëren. <laughs> stel je nou voor dat we echt een super, en even straat een super spang logo kunnen, kunnen maken. Ja? En jij zou dat, en we zouden dat oh, laten jee. tatoeëren. Ik, en dan even met ik, de gedachtegang, de mooie herinneringen die je eraan hebt. Ja. Dan gaat het er toch niet om? Nee? Maar dan heb ik zo'n groot euro dan op mijn rug staan. Ik heb niet gezegd dat het zo groot moet. Dat jij gelijk gewoon een, he een hele krant op je rug laat. Doen. Er is iets gedenkwaardigs. Dus het hoeft niet ja. groot te zijn. Het kan ook gewoon zeg maar, zoiets zijn. Ja, Misschien ja. nog kleiner. Dat kan. Oh jee, ik voel wat aankomen. Ja, nee, serieus. <lacht> dat kan toch? toch? Groepsattelwaarsje. Daar gaan we een groepset voor aanmaken. Foto's oh, de delen. Oh. Ik zit al in een hele ah, groeps. Dus ik ik voel ik. me niet onder druk gezet hoor. Nee, absoluut niet. Nee, <laughs> hey, daar word ik blij van, weet je wat ik ook blij van word? De nieuwe nummer 1. Happier of Marshmallow. Slecht. Jongens, ik wil jullie bedanken voor deze week. Volgende week hoop ik dat we ook weer op volle krachten kunnen draaien. Maar uh, laten we voor nu nog even lekker genieten van het weekend... en een, een mooie groepstatoeage laten zetten voor volgende week. Dankjewel. <lacht> Goedemorgen. When the morning comes... And we see what we've become. In the cold light of day we're wind... Every argument. Every word we can't take back.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 Spirits I want to...